Raymond Cere met het nws Journaal. Het belangrijkste vliegveld van Rome is dicht vanwege een brand. Even na middernacht ontstond brand in de bagageopslag van vliegveld Leonardo da Vinci Fiumicino. De brand is inmiddels onder controle. Het vliegveld is in elk geval tot twee uur vanmiddag gesloten. Vanuit Nederland zijn een paar vluchten naar Rome geannuleerd. De Britten gaan vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De jongste peiling wees gisteren uit dat het een nek aan nek race is tussen premier Cameron en oppositieleider Milliband. Geen van beiden zal waarschijnlijk een absolute meerderheid krijgen in het parlement. Verwacht wordt dat de vorming van een regering dan ook lastiger wordt dan ooit. Om acht uur vanochtend zijn de stemlokalen opengegaan. Zo'n 50 miljoen Britten mogen hun stem uitbrengen. ING Bank heeft in het eerste kwartaal met bankieren een winst geboekt van ruim 1,7 miljard euro. Bestuursvoorzitter Hamer spreekt van sterke resultaten. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft ING bijna 14 miljard spaargeld aangetrokken. En is de kredietverlening met 6,9 miljard gegroeid. Volgens ING is dat een signaal dat de economie aantrekt. De bank hoefde minder geld opzij te zetten voor het geval leningen niet worden terugbetaald. Mensen in een noodsituatie kunnen vanaf vandaag ook via een app de hulpdiensten alarmeren. De SOS Alarm-app verzamelt informatie over de aard van de noodsituatie... en waarschuwt professionele hulpverleners in de directe omgeving... nog voordat iemand met de meldkamer wordt doorverbonden. Verder worden vrijwillige hulpverleners die toevallig in de buurt zijn gewaarschuwd... zoals BHV'ers of artsen in hun vrije tijd... 32.000 hulpverleners hebben zich aangemeld om een bericht te krijgen... als ze in een straal van een kilometer van een ongeval zijn. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over het land. Later vanochtend en vanmiddag kan er vooral in het zuiden en oosten nog een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog, met vooral in het noordwesten veel zon. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ik haal niet meer zoals ik deed bij jou. Ik vrij niet meer en ik kan niet meer met jou. Ik vrij niet meer en ik kan niet meer met jou. Desondanks vroeg uit de veren, al om tien uur ben ik op. Kijk naar mezelf in de spiegel, denk godverdomme. Goeie kop. Ik zeg wat koffie, smeer een broodje, best wat sinaasappelsap. Kom alle vel, blote voeten op de trap Blote voeten op de trap Het frisse wind waait om mijn leven, alle dagen zijn voor mij Het frisse wind waait om mijn leven, al oh, wat zijn wij heden Zachtjes zegt ze goeiemorgen, drukt zich naakt tegen me aan Fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven staan.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 U hoorde, Gerry, de, de redactie die alles streng is. Met um, de tweede uur gaan wij um, beginnen met Echt Poster, fractievoorzitter van het OPZ. Um, Werk aan de winkel, het tv-programma wat gisteren is uitgezonden met Carina Drommel als ze komt. En Hans Houweling komt ons weer bijpraten over het Alzheimer-café. Meneer Poster, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Ja, tot een allerlei incidenten die uh, ze is heel zwaar heeft aangetrokken. Ja. Ja. Dat heeft geleid tot haar aftreden, ja. ja. Of ja. terugtrekking. En stond jij al dan meteen als reserve daarvoor? Of... Ik, ben nummer, ik ben nummer drie. Je bent nummer drie. Maar Bob, de, we hebben alleen maar nagedacht qua gezondheid. Bob oh. de Vries heeft ook nog een oh, ja. van dit jaar een hartstilstand ja. ja. gehad. Oh. Dus je moest het wel rustig aan doen. Anders was je ook voorzitter van de commissie is... geworden. Maar dat, uh, dat, uh, wil jij het voor mij doen? Ja, sorry, nou, okay. ik, dat doe maar ik dus het wel. Oké, doen. dat Maar jij bent ook uh, voorzitter van de commissie toch? Ja. Welke ja. commissie? Samenleving. Samenleving. Daarom kunnen wij ze goed opschieten, Ben. Ja, ja, ja. ja. Heel belangrijk. Uh, ja. De, de nummer 1 is dus helaas overleden. De nummer 2 die, uh, die stopte me. Maar ze blijft wel voorzitter van de partijen. Ja, wordt voorzitter. per 6 mei wordt ze benoemd, ja. okay. is dat, Was dat jouw functie niet? Ik was voorzitter ad interim. Ja, oké. Okay. Okay. Maar ik had niks te vertellen bij Simons. <laughs> nou, nou, <laughs> uh, die, die kant wil ik niet op. Nee, nee. Maar we weten allemaal dat uh, uh, karl Simons een sterke leider was binnen zijn partij. En uh, niet te vertellen dat uh, het gaat weer de andere kant ja, op. Ja, op. op een leuke manier Op een leuke manier. Maar hij, hij bepaalt wel. ziet ook de, lachend, Hij, be, hij bepaalt wel de koers, nee. dat is gewoon heel duidelijk. Uh, mevrouw de Jong die gaat dus nu eigenlijk als voorzitter de koers bepalen. Uh, zie je daar verandering in komen, denk je? Ik dacht het niet, nee. nee, nee, nee gewoon uh, het, het, het, hetzelfde. Ja. Uh, ik heb hier de lijst voor mij. En nummer 7 is uh, Kees Harms. Nummer 8 is Dick Sudorp. En dan krijg ik nummer 9 Chris Jongbloed. In opvolging zou dus uh, Kees aan de beurt zijn. Ja. Um, Die heeft... Ben je daaruit? Of... Nee, Kees heeft officieel bedankt gisteren. Hij heeft al een gesprek met de burgemeester gehad. Okay. Zoals je weet, is, dat weet de Daan ook: dat zijn vrouw uh, zwaar ziek is. En daar wil hij bij blijven gewoon. Okay. Dus uh, dat uh, de het is de Maar het is dus wel zo. Uh, um, net als uh, met Cohen toen gebeurd is... dat hij terugkomt op zijn naam... dat de eerstvolgende eigenlijk aangesteld wordt. En die komt op gesprek bij de burgemeester. Volgens de kieswet moet het dus okay. helemaal naar de lijst gaan werken. Je kan niet zeggen, nou, we nemen nummer 14. Oh, dat de kan niet mee, nee, echt... ja, ik heb Tot en met 11 heb ik uitgeprint. Want... <lacht> ja, we, <lacht> we zijn een heleboel, hè? He? Plaatskoper staat er nog op. Ja, ja, ja. Nou, ja um... Waarom ik die drie gehighlight heb, uh, uh, Dix dorp. Ja. Die is dan de volgende? Ja, Dix dorp. En dan krijgen we onze, onze vriend uh, Chris Jongdoek. Chris, Chris Jong ben je in gesprek met die twee? Of, of, nou, uh, uh, Bob heeft de contacten met Chris. En ik heb de contacten met oh, daarop daaropvolgende man, meneer Antonius. Nou ja, omdat. Uh, uh, en is eigenlijk aan de beurt is dus. Ja, maar Dick heeft al gezegd. Wat heel vaak gebeurt in de politiek, als je natuurlijk hmm. wil heel veel op de te blijven blijven staan, maar over een onverkiesbare plaats. Nou, dat was het ook aanvankelijk, We hadden mm -hmm. geen negen zetels mm -hmm. verder. Nee, ja. dus nee. Maar ja, je ziet hoe het hoe het goed kan lopen. Ja. ja, maar ja. dit is natuurlijk een scenario wat niemand heeft kunnen bedenken. Nee, dat is, nee, nee, nee. Maar goed, uh, daar zijn we bij uh, Chris Jongbloed. Die, ja. wordt, uh, die wordt nu dus eigenlijk in gesprek met burgemeester aan, uh, aangewezen. Ja. hij is al benaderd door ons. En die moet daar wacht op mijn antwoord. En dan heb ik met meneer Antonius heb ik gezegd: die komt ook eventueel een aanmerking. Die die, ervan. die zegt Ja, daar heb je ja, ja, ook niet op gerekend nee. die zit nee. nog in het werkzame leven, dus er ligt weer, ja, ligt weer, weer iets anders. Ja, daar komt ik toch bij tegen Steegman uit? Ah, tegen maar nou, voetbaltrainer is voor mij leuker dan ook. is voor jou wel leuk, ja, ja, ja. als oud uh, HFC'er. Uh, ja. ja, ik ken Leo mijn hele leven. En, en maar echt, hoe gaat het in de partij op dit moment? Nou, goed. sfeer is ja? nou, u... de sfeer steeds ja? goed gebleven. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. dat dus is En heel... alle neuzen staan één kant ja, op? Ja. ja, we zijn dus we wel gezorgd dat Lieselot ook het Ja, dat is al best. Ja. Ja. Ja. zich, zich terugtrok, maar ja. Ja, ja je, moet, je moet door, hè? Je moet door. ja Nou, eh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 Ja, dat kan ik niet ontkennen. Nee, maar um, wat ik wel zie is dat uh, uh, Jerry uh, al divers aanvallen heeft gepleegd op uh, Laura van der Plas. Op uh, Ruud Sandbergen en kan ik ook al een paar opnoemen. Bijvoorbeeld meneer Demmers, die dan toevallig reageert met de micro microfoon over wat ben je lul? <laughs> Ja, lul. Dus... Ja, het is heel vervelend allemaal. Maar hoe gaan jullie dat oplossen?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 ook een familielid zit in het bestuur van de VVD. Zit op fractievergaderingen wordt hij altijd gezegd... gedraag je nou uh, wat rustiger. Ja, ja. Maar goed, het gaat niet helpen. Het zit in hem. Ja. Maar ja, je zegt zelf al... Het, is een, het was meneer Zandbergen... en nu is het mevrouw de Jong. Wie is de volgende? Ja, wie is het volgende? Ja.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 dat hebben, ja. hebben ze ook verloren. Ja. Maar zij, dus zij begrijpen er niks van. Ze hebben het toch heel goed gedaan, vinden zij. Maar goed, uh, dat, is, dat bleek niet uit. Uit, uit, uit. En dan, uit, de, uit de uitslag. Ja, en dat is ook al heel lang bekend. Behalve dan die meneer Krol. Van de echte oude bedrijf in Nederland. Die is een beetje dubieus ja. ja. gedragen op bepaalde zaken. Nogal. Maar, uh, ja. Ja. maar de, toen stond op een gegeven moment op 15 zetels. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, dus ook die oude bedrijf zaten in de lift. Ja. Dus het was gewoon een landelijke tendens. Ook ja. overal in heel ja. Nederland hebben die lokale partijen geworden, want ja. de mensen, wat er nu weer gebeurt Klopt. met de PvdA en de VVD, de regering, dus dan kun je is te groot woord, maar het is eigenlijk belachelijk wat anders. Maar is, is dat de, de, de opkomst van de lokale partijen dat ja. het landelijk niet goed ja. gaat? Ja. Ja. Dat is het ding zeker is, ja. We hebben het er kort geleden eens over gehad. Is het niet interessant voor de oudere partijen om meer een Sandvoortse partij te worden? Je bent natuurlijk lokaal, maar je richt je dus echt op die ouderen. Ja, maar Ben, jij bent toch niet aan de pensioengerechte leeftijd? Nee, nee, nee, dat Sandvoort vergrijst ook. Dus we hebben een groot potentieel. Nou ja, waar het mij om gaat is dat je ook de jongeren probeert te betrekken bij de lokale partijen.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 door dingen die landelijk gebeuren... Uh, lokaal beter scoort... dan blijf je in die lift zitten. Nu is het wel zo... Uh, dat er in het zandvoetsen... wel een beetje wordt geroepen en er gebeurt niks. Nee. Is dat zo? Nou, dat... Uh, brept, tonen Toner zegt... Hij heeft ook wel een beetje gelijk. In. Er worden nu eindelijk dingen uitgevoerd die wij op de rails hebben gezet. Zo. Ja, er wordt nu op het station gewerkt. Ze beginnen binnenkort ook aan dit plein. Het badhuisplein. Ja, en die hier. Dus er gaat wel wat gebeuren nu, gelukkig. Jij zegt. Maar jij dat bedoelde de oudere partij, denk ik? Nou, nee. Dat er niks gebeurt, maar jij haalt het nu zelf aan. Gertone zegt er gebeuren nu dingen die wij vooropgezet hebben. Maar zijn volkomen logisch, toch? Ja. Ja, dat is ook maar goed, dus zeggen. Met andere woorden, zegt eigenlijk. Ze scoren nu met ons met dingen die wij bedachten. Maar het is ook door alle partijen staan. <laughs> Zat de oude partij ook bij die dingen? Ja. Ja. Is dat kiesnijd? Ja, ik weet niet wat het is. Maar het is natuurlijk zuur. Gert komt uit de partij waar altijd drie of vier raadsleden en nu zit hier in zijn eentje. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nu... Uh, um...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 Ja. Maar ja, nou ja, iemand moet het, moet het initiatief ja. nemen, natuurlijk. Maar het is moeilijk als je moet vaak zoveel reageert dat het met een lelijk woord verpeste sfeer dan. Dat het is uh, ja, mo moeilijk om uh, hieruit te komen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 Wanneer is de eerste fractievergadering van jullie? Ah, nou, de eerste ledenvergadering is aanstaande... De ledenvergadering? Ja. En de fractievergadering is afgelopen ma maandag geweest. Okay. Oh nee, maandag was koningin op dinsdag geweest. En die is nou over veertien dagen weer op maand, dus maandag. En dan, ook ook, dan hoop je jullie eruit, te... eruit te zijn? Ja. Ja, moeten we ook. Ja, moeten we ook. Ja, ja. Oké, okay, nou dan wens ik jullie uh, veel sterkte bij uh, het aanstellen van de eerstvolgende ja. uh, fractie. fractie. Blijf jij wel fractievoorzitter? Of ga je proberen iemand anders... Uh, ja, ja, kijk, we moeten mensen over de streep halen als je gelijk gaat zeggen... je moet fractievoorzitter worden. <laughs> dat moet dat, ja. dan, dan gaan ze toch even nadenken. En binnen de geleden die, die daar nu zitten, is, is daar een kandidaat voor? Nee, ook niet. niet. Dus eigenlijk zoek je een nieuwe fractievoorzitter. Ja. Nou ja. Je doet het tijdelijk gewoon nou. even. Ja. Oké, okay, nou, nogmaals, veel sterkte. Echt bedankt voor je komst. Graag gedaan. En uh, veel plezier bij je avond, 7-middag. Ja, dankjewel. Tegen, tegen FF's antwoorden. Thank sure. you.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 Jullie komen niet aan de naam, want die blijft. Wilden nee, ze dat? Dat is een begrip, hè? Ja. Zomaar. Zijn, ja. oh. Exclusief we... moet eraf. Oké, okay, dat snap ik. Ja, ja oké. Okay, is... Als vanouds drommel ga je oh. natuurlijk niet weghalen. Nee, dat is een begrip. Dat zou uh, zijn zon zijn. Uh, we zijn. We zijn nu al bijna bij het eind, hè? Want eigenlijk <laughs> ik ik wel, bij ja. Drommel. ja. We gaan helemaal terug naar het begin. Ja, ja. Uh, hoe, hoe is het zo gekomen? Ja. Uh, uh, loopt men daar rond en zegt van nou, we zoeken een winkel uit? Of heb jij dat ja. aangestipt? Nee, nee, ik heb het niet aangestipt. Hmm. Het kwam eigenlijk...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 Hij zegt, wie altijd doen, je moet het altijd doen. Hij zegt, maar waar zit je? Ja, in Zandvoort. Oh, zegt hij, waar dan? Want ik kom vroeger op de camping met mijn vrouw. Ja, we drommel in de kerk. Oh, die dure winkel. Ja. Dat was eigenlijk altijd de reactie van iedereen, hè? Allemaal. Ja. De laatste tien jaar kwam dat er niet af. Hoe? Nee. Wat ik deed, hoe. Is dat een stempel wat er gewoon op zat voor de hele ja. omgeving, dan? Ja.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 Dat ik het niet ging doen. Natuurlijk, oh. nou moet een stapje terug. En ik moest het gezicht worden. Ja, oké. Okay. Weet je, dat, dat moet ook. Maar je hebt zoveel dingen wat je ook doen moet. Maar Nel is altijd een gezin. Want mijn moeder, ja, dat werd ook altijd gezegd, die werkte nooit. Maar ja, die deed aan de acht dat, die deed zoveel. Ja. Nou, maar ja, dat weten we zelf wel. Er is overal meer wat erbij komt kijken. Ja. Maar dat weten zij niet. Nee.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 Vandaag komt er iemand, een nieuw een jong vrouwtje. Die komt erbij okay. staan. Ja, die ja. komt erbij. We nou, zien het wel. Ja. Want het moet natuurlijk wel. Ja, jij als gezicht mag ook niet meer weg. Nee, nee, nee, nee, ik ben nee er ook zeker. <laughs> ik ben er ook. <laughs> dus het ja. wordt hartstikke druk met verkoopsters ja. in die winkel. Hey, en wat voor kleding uh, wordt er nu uh, verkocht? Toch nog wel het. Uh, niet het hoogsegment. Nee. Maar ik probeer wel het uh, voor de elegante vrouw en nog efficiënter. En ook betaalbaar. Ja, ook, betaalbaar uh, absoluut betaalbaar. Ja. ja? Ja. ik heb geen idee, maar wat is betaalbaar voor een jurk? Nou, ben dat. Maar. Nee, nee dat ja, is nee, wel ja. een goede. Ja. Nee, nee, jullie beginnen over nee, ik wat ga het niet kost. Nee, maar ja. goedkoop, want dat kunnen we natuurlijk. Nee, maar je, je, je, je zegt een, een duur segment en een duur segment is een jurk voor 500 euro. Wat nee, nee, nee, nee. En hebben een niet goedkoop meer. segment is de nee, prima is is met 5 euro. Ja, klopt. Nee, dat zit ja. er tussenin zit je. Daar zit ik 250. echt tussenin. Nee, nee 950, niet eens, nee eens. Ja. Nee, nee, nee. Maar in ieder geval... Uh, ook meenemen prijsjes. Impulsen dus, dus, dus aan biedingen en uh, zo wel. de stempel drommel is te duur, die straf. Ja. ja. Alleen nu moet hij in de regio nog uh, eraf natuurlijk. Ja. Mensen moeten komen kijken. En, ja. ja.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 En social media. Maar daar gaat nu uh, iemand mij bij helpen. Oh, daar ben ik goed. ook niet goed in. Nee. Nou, maar misschien dat meneer Posten je daar wel wat bij kan. Uh, oh. kan die, is, die is erg bekend uh, met de Facebook. Doet ja. daar heel veel op. Ja. <laughs> ja, wel bekend mee, Ja, maar wel bekend. Maar zo bekend. belangrijk, toch? Ja, dat is zeker belangrijk. Um, ja, meer, uh, ik ja, ben nee, eigenlijk wel, wel door, door alle vraagjes heen. Nou, um, Ik hoop dat je het leuk vond, want je kwam hier een beetje gespannen binnen, Ja, ja, veel mee, hè? Ja, ja. ik ja. ga er nu helemaal aan winnen. Goed zo. Ja, ja, okay, ja, als, als, als, als media-beroemdheid zou je daar een beetje aan moeten gaan winnen. Ja, dat is best winnen. leuk. Ja. Uh, ik wens je heel veel plezier met je nieuwe zaak. Ja, bedankt. En, uh, bedankt voor het interview. Dankjewel. De mensen komen graag bij je langs. Oké, okay, bedankt. Fijne dag. Oké. Okay. Nou, De ja. houding is aangestoken. Welkom. Goeiedag. Goeiedag. Uh, Goeiedag. Goedemorgen. Het Alzheimercafé ja. uh, van aanstaande, aanstaande woensdag. woensdag. Er wordt nog flink nagekwekt in het uh, politieke leven, hoor ik. Het ja. café. Oké. Okay. Uh, maar we gaan het hebben over het Alzheimercafé. Het, café, ja. uh, het gaat over een serie boeken. We gaan, ja, we gaan een aantal boeken bespreken uh, aanstaande woensdag. We hebben een werkgroep uh, die het café altijd voorbereidt. Er zitten mensen in vanuit verschillende organisaties. En...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 Halen. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat kan natuurlijk ook. Dat ja. is wat goedkoper. Ja. Ja. verduidelijk dat veel voor de mensen. Uh, ik nou ja. Zelf het boek Ik mis mijzelf. Ja, dat we even denken want Want Ik mis mijzelf, dat, is, dat gaat over die film, uh, over die film uh, Alice. Hè. Gaat Dat Dat boek bespreken we daar ook. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik heb ook de film nog niet gezien. Ik hoop dat ik die voor woensdag nog kan zien. Want dit draait op dit moment in de toneelschuur ja. in Arnhem. Het ja. is een prachtig film. en het boek is dus ook, uh, ja. neem ik aan, ook prachtig te beschrijven. Het beschrijft dus van... Een,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 Dementstierijk moet je toch zichzelf ook vast te proberen te houden. Dat is natuurlijk ook echt belangrijk. Ja. Nou, Dan hebben we een boek, een al wat ouder boek van Stella Braam. Ik heb Alzheimer. Ja. Dat is eigenlijk wel een beroemd boek. Dat is een aantal ja, jaren geleden. Ja, een heel bekend boek. Daarmee is eigenlijk ook een toon gezet in Nederland. Toen dat boek geschreven werd. Ja, komt de fietsers... Een beetje rustig aan rustig aan Hij moet er even een beetje uit want hij komt aangesprint of iets en de koffie <laughs> doer is eraan ja uh, want het is wel uh, ja. het is zeker wel aardig om het over het boek te hebben ik ja? heb Alzheimer. ja want het is toch door iemand geschreven die Alzheimer heeft. Nee, dat is niet door iemand die Alzheimer heeft. Het is door de dochter geschreven. Okay. Stella Braam. Stella Braam is wetenschapsjournalist. Ja. En die heeft het proces bij haar vader beschreven die Alzheimer heeft. En dat is een, mm -hmm. een vrij kritisch boek. Ze beschrijft mm -hmm. eigenlijk hoe die man nog te, het, het hele proces want ze heeft altijd heel veel samen met haar vader gedaan. Haar vader was ook... Uh, werkte aan de universiteit. Die hielp. Uh, ik weet niet precies meer wat hij was. Nou, maar er is veel, er veel aandacht toe, aan, maar het steed, is, uh, aan het boek. Kan ja, precies. En, uh, uh, Stella en de, de vader Stella schreef allerlei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 En zij, Omdat zij een nou, zij stuk journalist... is, dus zij weet hoe ze moet schrijven... Mm -hmm. dat is natuurlijk met andere boeken soms wel weer wat, uh, wat, wat, wat minder. Uh, en dat boek dat heeft daar uh, toch voor... omdat ze zo kritisch was... heeft dat ook bij... nogmaals uh, zorgorganisaties... die gingen dat ook lezen... En die, uh, ja, die, die, die namen nou, die kritiek te harte. En uh, dat daar, ja, daar heeft het eigenlijk toe geleid... dat je zelfs een hele beweging zat. Zij is ook een beweging gestart in Nederland. Uh, ID heet dat... Het, uh, weet niet eens meer van de afkorting is. Eh, informatie Dementie heet dat geloof ik. Er is een website van. En eh, daar eh, met die beweging is, ja, is heel veel verandering in stand gekomen met name dus op het gebied voor zorg voor mensen met dementie. En dan het bijzonder ook over bejegening en over eh, nou ja, dingen zoals fixatie bijvoorbeeld. Hè. Maar, eh, ja. Waar ze mij natuurlijk ook erg in vindt. Ik heb er ook altijd mijn hele leven tegen gevochten Vreselijk. Is dat het. vastbinden van mensen met dementie. En daar heeft ze zich ook heel erg hard voor gemaakt. En nogmaals dat heeft, eh, dat is nog steeds gaande, hè, dat proces. En dat boek is, uh, is nu niet meer zo, maar een aantal jaren geleden ja, vond je dat eigenlijk in elk verpleeghuis en overal hield zijn spreekbeurten. Nou. Dus was ook ben je een beetje in die tijd een, een, een als het nou, nu nog gebeurt, is een hele primitieve methode om dat te doen. Wat? Nou, iemand vastbinden. Mensen vastbinden? ik ja, zou de kost doen, dat nog gebeurt. State Tenminste, of? ik zou niet de kost geven, dat is veel te veel. Het <laughs> ja. wordt een dure grap, maar er wordt Uitge nog... Ja. Maar is, is dat, is nee. dat uit, uit onwetendheid dat je dat doet? Want het is makkelijk is om iemand vast te binden, ben je hem kwijt. Nee, of... Ja, of kijk, het is de de aan, aan, aan, aan, ja, nou nee, dat de grap is dat er is allerlei onderzoek naar gedaan. Het ja. gebrek aan personeel is eigenlijk geen goed argument. Want nee. het blijkt nee. helemaal niet zo te zijn dat dat nou een rol speelt. En als je heel goed onderzoek doet... Er is het op het ogenblik het laatste jaar heel veel onderzoek gedaan... naar het fixeren of het, nee, het niet fixeren. Je ziet zelfs dat fixeren als je dat doet met mensen. Dan leidt het eerder tot, tot meer werk. Want mensen invalideren daardoor. Ja.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 Het dwangbuis. Dwangbuis. Ik was een paar weken geleden in België nog in een psychiatriemuseum. En dan zie je nog al die dwangbuis. Trouwens, oh. gaan we eens kijken in, het, in Haarlem in het, dat, uh, Dolhuis. Het uh, museum. Ja. Dan vind je dat soort dingen nog wel. Vroeger, het, je, je kent allemaal nog wel de verhalen van busje, komt zo. En dan werden mensen in de dwang, dwangbuis gezet. En, dan, uh, en dat gebeurt in dementie, in zorg. Ja, dan niet, mensen worden dan niet in de dwangbuis gezet. Maar wel in banden mensen... In Haarlem denk ik dat er niet zoveel verpleeghuizen dat meer doen. Maar ik ken wel verpleeghuizen waar dat nog gebeurt. Ja. Nogmaals was een paar weken geleden in België. Omdat ik een lezing moest geven in een verpleeghuis. In, in, in de buurt van Gent. Nou daar zijn ze druk bezig om het fixeren af te schaffen. Druk bezig. Dat wil niet zeggen dat er niet nog gefixeerd wordt. Maar dat wordt, in België wordt dat... Dus per... als je ja. niet zegt dat ze in België achterlijk zijn. Maar er wordt daar nog, uh, ook wel heel ja. veel gefixeerd. Maar, maar ook in Nederland je, nog? Ja. Als je daar nou dan zo'n lezing geeft. hè? En uh, je bent er absoluut op tegen. Ja.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 ja, ik zat daar zeggen maar in emo boeken. Het ja. is misschien niet heel erg leuk, maar het is een beetje meer vanuit emotie geschreven. Het boek van Stella Braams is toch ook weer meer vanuit de een beetje wetenschappelijk een hoek geschreven. dat van, van, uh, ja, van, van, van het boek van Alice, of dat heet een ander. He. Ik vergeet, he, heet het boek. Ik, weet het. Ja. ik nou, vergeet, dat je gaat... Uh, <laughs> precies. Nou, dankjewel. Ik heb wel zijn, ik mis ja. mezelf. Ja. Ja, ik ja. Mis en mezelf. nu hebben we Wapper mijn... Uh, ja, ik mis mezelf. Dat gaat dus heel erg. Uh, dat, ja, dat is ook toch meer een uh, professioneel geschreven boek. En dat boek van van, van, dan het mijn hart naar toe dat is, is ook een heel, ja ik denk dat heel veel mensen ook, omdat het gewone taal is mensen herkennen daar ook de, de mensen die met zo'n partner hebben herkennen daar wat aan Dan kunnen, er wellicht daar ook een, ja. Ja, troost aan beleven ja. Ja. Ja, want in ieder geval uh, gedeeld leed is half leed dus. Zeker weten. Die, ja. die boeken gaat u, uh, gaat u bespreken hm. dat is uh, Aanstaande woensdag. ik ga ze niet bespreken ik ga dus de personen die de boeken gelezen hebben okay. gaan interviewen, ja? en die lezen er wat uit voor en die vertellen over waarom ze het zo belangrijk ...en ik, ik leid dat gesprek dan. Ja, okay. Het is aanstaande woensdag. Uh, weer bekende plek, Dus in de pluspunt in, uh, in Noord. In Noord. Flemingstraat dus, uh, dus 55 50. uit mijn hoofd. Ja precies, dus bij de Voma, Voldoende parkeergelegenheid zeg ik altijd weer. En daar beginnen we inloop vanaf uh, half acht...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 Ja. Uh, ja. hoeveel, uh, we hebben hierna nog in juni, ja. we hebben nog één avond. Ja. Uh, in juni, oh, nou, het is ook wel fijn om te weten, denk ik, dat uh, aanstaande ons is Amanda, onze muzikant, er weer is. Oké, okay. uh, uh, is ze weer terug? Ze is weer terug. En april, of in, mei, sorry, in juni hebben we nog een laatste. Is dat één, de laatste van het seizoen? Uh, juni is de laatste van het seizoen. Dan sluiten we af met een film, de film Mist. Die, uh, oh. die, uh, die, die uh, gaat ook over een, uh, een film die opgenomen is in Limburg door de, door de TV. TV, de lokale televisie daar van de man, die dementeert en over een aantal jaren heen zie je dat proces en hoe ze als vrouw ermee omgaat. Een vrij aangrijpende documentaire is dat. Daarmee sluiten we het jaar af.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 een muziekmiddag voor mensen met MCU en hun partners. Mensen met achter, vergeetachtigheidsproblemen en hun partners. Op in, de, in, de, in de. Heet dat? In het Storm. De In de Van Ooster de Bruinstraat in Haarlem. Dat is vlakbij de nieuwe kathedraal, moet ik zeggen. Aan de West-Grachter. Ja. En daar treedt op een bekend Willeke derstel, Zeg maar de voor het Alberti, zeg ik dan, geloof ik. Of de Allem, Alberti. En het West-End Trio. Nou ja, het soort uh, cocktail-trio. Een, een hele. Een, muzikale middag. een hele gezellige muzikale ja. middag. Op 7 juni. Zondag, 7 juni. Uh, van 2 tot uh, vijf, vijf. In het maar wel aanmelden voor ja, maandag ja, ja, ja, en in juni. En in het Altsamke woensdag zijn er flyers van. Oké, okay, dus je daar kan je, daar je uh, ook verder aanmelden. aanstaande woensdag inlopen om half acht. Ja. Daar kan je je ook melden voor de muziekmiddag. Ja. Uiteraard hangen daar uh, van Hans bij. de posters. Ja. En zal hij uh, iedereen wegwijs maken ja. uh, door de boeken. Ja. Uh, Hans, ontzettend bedankt voor uh, de inleiding. Graag en ik hoop dat er uh, goed besproken wordt uh, ja. woensdag. Dank je wel. Ja, okay. Dank je wel, Hans. Uh, tot de volgende keer. Weer terug en we hebben weliswaar ook nog tijd voor de agenda deze keer. Um, in vandaag? de UD zijn een aantal dingen te doen. Ja, maar dat, die lopen wel die, allemaal door elkaar die, heen. Maakt niet uit. Maar we hebben nu vandaag, 2 mei is zo de open dag van de oh ja. KNRM. He? Boothuis in de Torbekestraat. Ja, voor uh, van 10 tot redders hier. aan de wal. Die hebben allemaal een kaartje gekregen waar ze mee kunnen meevaren. En het lijkt zo te zien prachtig weer om te varen. En degene die er niet zo'n kaartje hebben, kunnen daar redder aan de wal wonen. En kunnen een prachtig tochtje oh, maken met de Annie police polis, prachtig, prachtig, prachtig om te doen. Ja. Op circuit zijn uh, vandaag en mooi morgen State of the art. Historische Ik auto's. Prachtig, al al prachtig, om ja, prachtig, prachtig om te prachtig, zien. Ja, prachtig om te zien. Op de circuit. Dan krijgen wij natuurlijk eerst de herinnering op 4, 4 mei. mei die, wat we net verteld hebben. Dus de, de ja. dode herdenking, Die ja. hebben we helemaal doorgenomen. Als je dat ja. nog wil weten, kijk in de Zandse krant. Er is een programma en er zijn drie herdenkingen... waarvan s'avonds de, de grootste is natuurlijk. Ja. Met de stille tocht. Ja. Dan is het feest.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 Uh, het zal ongetwijfeld op het, het programma staan goed, bij het Circus film. Theater. Ja. Het is een wel een goede film. Ja. Uh, de filmclub heeft altijd mooie films. Je moet er van houden. Ja. Dus uh, kijk vanaf even heel... welke film er is. En dan kan je daar uh, heen. Vanaf half acht. Oh, vanaf half acht. 8 mei, volgende week, Fashion Week. En dat loopt ook een beetje het hele weekend leuk, door. Ja. Dat begint bij Beach Club 10 met de modeshow. Ja. Uh, daar moet je je ook wel even voor opgeven, denk ik. En anders wip je gewoon binnen. Uh, 9 mei, dat vind ik altijd wel heel dat leuk. Dat is leuk, Dat is die rode loper. Uh, rode ja. Loper. ja. ja.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 Na de bruns. Ja. bij paal 69. Ja. Eentje lopen. Maar ook vermoedelijk. Maar dat. leuk. Ja. Het komt van 12, dus 12 tot 4. Uh, uh, ook ook ja. op 10 mei is er nog uh, Jess in uh, Zandvoort. Jess ja. in Zandvoort is de laatste van dit seizoen. Ja. Max Ionata ja. speelt daar om half drie in de kroeg. Ja, maar daar hebben we het volgende week nog over. Daar hebben we het al even over. Dat komt meneer Rijmers ja. nog even vertellen. Ook op 10 mei Jutters Koffersbak Gasthuisplein. Van 10 tot 4. Eerste, hè? Is dat, en ook op het ja. circuit nog Jan. Japans Autosportfestival. Wat is dat dan? Een Japans nou, auto's. Dat zijn allemaal Japans auto's en die zijn er zat. Um, het was, was weer een, een gezellige zaterdagmorgen. Uh, met dank aan Hotel Hoogland voor de koffie, het water en de plek die wij mogen bezetten. De techniek. Was